Mene dames en heren, mesdames en messieurs, ladies and gentlemen. De KitKat Club presenteert met trots. Terug van weg geweest. Een oude vriendin. De Roos van mevrouw, Fräulein Sally Blue. <tied> ZANG Het kranten schreven, dat is oude koek. Dat doen denken helpt niet zo. Leven is kabarem en Leven is louter show. Ik deelde vroeger met mijn maatje Elsie. Een nattige vierkamer flat in Chelsea. Zij was niet echt geliefd bij alle buren. Tja wat Elsie kon je voor een uurtje huren Zij stierf en heel de buurt kwam cynisch wezen Dat krijg je nou van pillen, pils en pezen Maar ik weet goed hoe prachtig zij daar lag Als het gelukkigste lijkt Dat ik ooit zag Dat beeld van Elsie ...blijft me altijd bij. En ik weet precies nog wat ze altijd zijn. Zij had gelijk, zo gelijk